De, met het journaal. de Rotterdamse burgemeester Abu Talib is tevreden over het kampioensfeest van Feyenoord... dat voor het eerst een 18 jaar de landstitel heeft gewonnen. Hij spreekt van een fantastische dag, ondanks wat incidentjes. Zo waren er ruim 50 arrestaties. Verder zijn bijna 300 kilo vuurwerk en 10 volle containers met alcohol in beslag genomen. Morgen aan het eind van de ochtend is de huldiging van Feyenoord op de Koolsingel. Ook dan is in Rotterdam veel politie op de been. In de Democratische Republiek Congo is een tweede geval van ebola vastgesteld. Van nog 17 mensen wordt vermoed dat ze de ziekte hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte eerder deze week bekend... dat er een nieuwe ebola-uitbraak is in Congo. Het land had daar in 2014 ook al mee te maken. Die epidemie stond los van de grote ebola-uitbraak in West-Afrika... waar in hetzelfde jaar meer dan 13.000 mensen besmet raakten... bijna 5.000 mensen bezweken aan de ziekte.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 En een Britse veteraan mag zich de oudste skydiver van de wereld noemen. De man van 101 voerde met familieleden een tandemsprong uit. Hij neemt het record over van een Canadees, die vier jaar geleden een sprong waagde, maar ruim een maand jonger is. De nieuwe wereldrecordhouder wilde sinds zijn negentigste al een parachutesprong uitvoeren, maar werd steeds door zijn vrouw tegengehouden. Zij is inmiddels overleden. Het weer, opklaringen bij een graad of 7. Vanaf morgen overwegend droog. Dinsdag en woensdag kan het plaatselijk 25 graden worden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 Maar als ik een LP opzet van, van de Stones met Sympathy for the Devil... ...denk ik dat past niet meer bij mijn nieuwe leven. Nee, dat ga dus iets... je wel snel door. Dat, dat gaat dat, niet samen, ja, dus, zeg hebben, maar. Hè, ja. Dit soort muziek. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk de Heilige Geest overtuigde mij toen al... liet mij toen al zien het goede en het ja. kwade... ...om dat van elkaar te scheiden. Maar hoe lang is dat geleden eigenlijk? Dat is een, uh, ruim 25 jaar geleden. Ja, dat je dat toen kwam ik tot bekering...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 It's not yeah. that's it. Welcome to the Isla de la Sonrisa! As I touch down on Sonrisa Island Where the music meets me right outside the airport door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 of me.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 Markten van tien uur ochtends tot vijf uur s avonds. We hopen u daar te ontmoeten. We wensen u een goede nacht dus en zegen toe. Bless I